Prinses Maxima vindt het heel evident dat haar vader niet bij de inhuldiging aanwezig is. Ze vond het pijnlijk dat haar vader niet bij het huwelijk kon zijn. Maar de troonswisseling is voor haar emotioneel een totaal andere aangelegenheid. De aanstaand koning zei verder dat er geen verandering is in de toestand van prins Friso. Op de dag van de inhuldiging zal Willem-Alexander niet stilstaan bij de afwezigheid van Friso. Omdat dat een familiekwestie is.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 Morgen ook in het noorden eerst wat regen, verder bewolkt, later vanuit het westen meer zon. En het gaat om 14. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met een file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Er staat tussen Leusden en Knoopend twee kilometer door werkzaamheden. Bij Knoopend is de hoofdrijbaan dicht. Al het verkeer wordt over de rijbaan geleid. Lotto is er voor de sport. Al meer dan 50 jaar. Want de Lotto is opgericht door sporters voor sporters. Mijn naam is Pieter van der Hoogband en ik ben Lotto-ambassadeur. Want ook al is het niet direct zichtbaar, dankzij Lotto krijgt de sport in Nederland structuur. Zodat we met z'n allen onbezorgd kunnen sporten. Zo kunnen de sportbonden bijvoorbeeld competities aanbieden, worden er scheidsrechters opgeleid... en kan talent gebruik maken van de beste begeleiding. Zo wint niet alleen u met Lotto, maar wint ook de sport. Lotto, dat is win-win.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 Goedenavond. Dat Marianne Vos de Waalse Pijl won is allang geen verrassing meer. Dat de Spanjaard Daniel Moreno won bij de mannen, wel. Bauke Mollema was nog net binnen de top 10 de beste Nederlander... maar vergooide zijn kansen in de slotklim. Helemaal onderaan op een kilometer zag ik nog goed, maar ja, toen raakte ik daar ingesloten. Dan, dan zit je gewoon te ver en dan Kijk, die, die tien fietslengtes die je dan misschien achter ligt, ja, dat uh, maak je niet zo nog goed. In Assen maken we kennis met Michael van der Mark, Nederlands hoop voor de motorsport. De coureur in de superbike-klasse heeft volgens TT-legende Wil Hartog alles in zich om een nieuwe held te worden. Hij heeft de agressiviteit op de baan en de rust buiten de baan. En we gaan een andere potentiële held leren kennen. Mike Dalhuizen is de eerste Nederlandse ijshockeyer... die een contact heeft getekend bij een team uit de NHL, de National Hockey League... de belangrijkste ijshockeycompetitie ter wereld. Minder goed nieuws was er vandaag voor Guido van der Garde. Wenstal Keterhem heeft de Finn Heikki Kovalainen teruggehaald. Oppassen dus voor de Nederlander die eerder dit jaar bij zijn presentatie als Formule 1 coureur... nog zo optimistisch was. Ik ben fysiek heel sterk, ik ben mentaal heel sterk. Ik heb het afgelopen jaar natuurlijk wel tipjes gehad. En ik uh, zat elke keer heel dicht tegenaan. En als het nu gelukt is, ja, dat is natuurlijk wel een opluchting. Zometeen Louis Dekker, onze autosportverslaggever... over hoe bedreigend kovaline kan zijn voor Guido van der Garde. En Verder praten we weer bij over de Europese kampioenschappen turnen. En we horen Bas Dost over zijn moeilijk eerste jaar in de Bundesliga. Tot 11 uur in Langs de lijn. Met uh, Luik naar en Luik komt er zondag een eind aan de grote voorjaarsklassiekers. In de aanloop naar de grote Ardennenklassieker staat altijd op de woensdag de Waalse pijl op de kalender. Vanmiddag was het weer zover. Dus met de befaamde aankomst op de muur van Hoei. Een bijdrage van Gio Lippens. Het is zeker niet de belangrijkste klassieker, maar een speciale is het wel. Kijk eens naar de lijst met winnaars door de jaren heen en je ziet veel grote namen. Koppie, Merx, Zoetemelk, Moser, Hino, Fignon, Armstrong, Evans, Gilbert en Rodriguez. En daartussen veel namen met een smetje. Zeker vanaf het begin van de jaren 90 tot ver in het vorige decennium. Derde overwinning van Moreno Argentin. Argentin, twee Furlan, drie Bertin die uh, daar op komst is. Dat was 1994, het jaar waarin het Italiaanse Gervis drie man op het podium had. Drie man dus uit dezelfde ploeg. Er zou een tovermiddel in de omloop zijn geweest. We weten nu hoe dat afliep. Yes or no, did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yeah. Maar tegenwoordig heet alles anders te zijn. Zelfs de start van de Waalse Pijl is op een nieuwe plek. En Baasje, een kilometer of twintig, buiten Charleroi. Houda. Houda. Houda monsieur. 10 en 20 ciel bleu moment. En een publiek Er staat veel volk achter de hekken. De mensen klappen hun handen stuk voor Philippe Gilbert, de held van Wallonië. In Amsterdam was het goed. Het uh, was een beetje. Uh, ja, niet, niet, niet het ideaal finale voor mij. Met, uh, met iemand, iemand voorop en zo. Dus, uh, en de win was een beetje, een beetje uh, opzij. Het was niet gemakkelijk, maar de benen waren goed. Voor Alberto Contador, Alejandro Valverde en Joaquín Rodríguez. Maar er is ook beschaafd applaus voor de nieuwe garde. Jongens als Sagan. I think, uh, maybe in the future it's, uh... Good, uh, good ride for me, no? Jongens als Mollema, Poels en Slachter. Een nieuwe generatie die hoopvol aan de start staat. Nou, ik denk vergeleken met andere klassiekers zoals Luik en Amstel is dit wel een andere koers. En een koers die uh, ja, korter is en uh, qua parcours ook makkelijker. Dus ik denk dat je als jonge renner hier wel eerder uh, een goede uitslag kan neerzetten. Al is de finish natuurlijk wel heel specifiek op de muur. Maar uh, ik heb hier twee keer eerder gereden en uh, ja, de koers ligt mij wel. Dus, uh... Tom Jelte Slachter, de winnaar van de Tour Down. Een man met een punch, een goede aankomst berg op. En dat is nou precies wat je nodig hebt op de muur van Hoei. Ja, daar komt er elk jaar op aan. Dus uh, dat zal dit jaar uh, waarschijnlijk niet anders zijn. Dus uh, daar gaan we ons op focussen. Daarom mag er rond die Waalse pijl veel veranderen. Aan de aankomst wordt niet gesleuteld. Het is de laatste kilometer, het duurste van de cyclisme. Het is, ik 200 meter, maar die zijn ook geweldig in het wereld van de cyclisme. De grote baas van de Tour de France, Christian Prudhomme, die de Muur van Hoei de zwaarste slotkilometer in het wielrennen noemt. In één adem trouwens met de Gauwberg, Alpe d'Huez en de Galibier. Een dikke vijf uur later draait het peloton der Sterke de Muur van Hoei op. Hetzelfde scenario als altijd, maar wel met een verrassende winnaar, de Spanjaard Dani Moreno.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 Dan zit je gewoon te ver en dan Kijk, die, die, die tien fietslengtes die je dan misschien achter ligt, ja, dat uh, maak je niet zomaar goed. Want had jij het idee dat je er anders wel bij had kunnen komen bij die mannen? Ja, ik had, denk ik, ik had het waarschijnlijk niet kunnen winnen, maar in ieder geval een paar plekken hoger kunnen eindigen. Die hele zenuwachtige fase tot aan die laatste klim, daar gebeurde het allemaal. Hè? Dat weten we gewoon uit het verleden ook. Ja, dat ging heel goed. Uh, ja, de hele dag uh, de ploeg het gewoon goed gedaan. Uh, ik ben altijd voren geweest. En uh, ja, Lauw zat mooi mee. Ja, was dat een plan, dat Laurens gewoon zou openen? Ja, Lauw heeft inderdaad. Die uh, moesten gewoon uh, opletten de laatste, uh, de laatste 60, 70 kilometer als er aanvallen kwamen. Dus dat lukte goed, maar ja, het ging onderaan de muren een beetje mis. Dat lag niet aan zijn ploegmaat Laurens ten Dam... die in de finale een verrassingsaanval had geplaatst... samen met de Duitse Simon Geske van Argo Shimano. Nou, eerlijk gezegd hoop ik natuurlijk op een grotere groep. Ik voor mee met... Uh... En ik nam over en opeens was ik alleen en hey. Je fiets wordt zo'n beetje gestript. Je had er de bidons zonder je komt vandaan hier. Nee, maar uh, ja, ik was met z'n tweeën waarop bovenop en uh, ik hoopte eigenlijk dat er achter gekoers werd. En dat ik een grotere groep mee kreeg. Een mannen 5, 6 en dan heb je kans. Ja, maar ja, toen begon ik een en aan en dan, uh, volhouden ook. Maar, uh, ik had er gewoon hele goede benen in de Amstel en ik baalde van die valpartij. Dat ik ze niet echt gewoon laten zien voor mijn gevoel. Ik zie de gevolgen nog uh, op je, over je borst een uh, behoorlijke ja, schram. En je zult dan meer last hebben, denk ik. Ja, hier zie je, daar zit een achterhechting in mijn benen. En, uh, inderdaad, hier, zit, hier kan je een stuur uh, terugtekenen. Maar ja, ik uh, laat vandaag wel zien dat de, uh, de eerste 40, 50 kilometer... Uh, de eerste 40, 50 kilometer had ik echt slechte benen, echt slechte benen. Uh, ik had gewoon spierpijn bij me iedere aanzet. Maar uh, ja, toen ik een tijdje rustig had gereden, toen, uh, toen was eigenlijk al het zuur van zondag uit mijn benen weg. En uh, daar kon ik er een flinke lap op geven op de boisso, want daar ik denk wel hard weg. Je wordt bedankt door Bouke Mollema, want je hebt in mijn wezen op die manier keurig afgezet voor die muur, door die opening. Ja, ik maar zeg het, nou, Want je, hij hoefde niks te doen. Ja, kijk, we, hebben uh, we hebben best wel een in de breedte een sterke plocht. En andere jaren moest ik altijd bij de kopman blijven. En nu kon ik een keer doen wat ik leuk vind. En dat is gewoon erin vliegen. front door but nobody's in and nobody's home today.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 McDonalds, This is the life. Drie finale plaatsen hebben Judy van Gelder en Jeffrey Wammers bij elkaar gesprokkeld op de EK-turnen. Edwin Cornelissen uh, gaan we er over mee over hebben, want uh, hij volgt het turn natuurlijk voor ons. Uh, Edwin, Joeri van Gelder, ik neem aan, gewoon op de ringen. En anders niet. Uh, uiteraard, dat is, uh, dat is zijn toestel, hè, de ringen. En uh, daar liet hij het ook zien. De vierde score heeft hij uh, neergezet in uh, de kwalificatie. En dat deed hij met een uh, sterke oefening. Uh, haalt een punt aftrek En dat is niet echt veel, hoor, voor, uh, voor een kwalificatieoefening. Hij ging overigens wel voor een relatief gemakkelijke oefening. Uh, de afsprong, de makkelijke afsprong, de dubbel salto gestrekt. Ja, daar kan hij in de finale nog een schroef aan toevoegen. En in dat geval gaat de moeilijkheid van zijn oefening omhoog. Mm -hmm. En uh, zou hij dus ook nog dat plaatsje kunnen gaan uh, stijgen in het klassement. Of misschien zelfs wel meer. En op het podium terechtkomen. En dat zou op zich al heel bijzonder zijn. Want de laatste keer dat hij dat deed, dat was in 2009 bij het EK. Toen won hij goud. Maar ja, sindsdien heeft hij uh, andere tijden beleefd, zoals we al ja, allemaal weten. Maar, maar hij behoort toch wel tot de medaillekandidaten ja, ja, ja, want als je kijkt ook naar de concurrenten... dan zijn er een aantal bij die echt het, uh, het moeilijkste en het zwaarste programma... wat ze hebben, hebben laten zien in de kwalificatie. En Juri van Gelder kan dus gaan voor een moeilijker afsprong. Als hij dat doet, ja, dan zou hij die, die concurrenten kunnen overtroeven. Die en zijn dat? In voorbij kunnen gaan in het klasment. Uh, we hebben een Rus en uh, er is nog een Oekraïner... Uh, die die in ieder geval uh, zou kunnen hebben. Uh, er is nog een Griek, die is wel heel erg sterk. Dus er zijn wel een aantal uh, kapers op de kust. Het is niet meer het traditionele rijtje zoals we die uit het verleden kennen. Met Jordan Jovchef bijvoorbeeld, die Bulgaar. Die doet niet meer mee. Wat dat betreft is er toch wel een soort nieuwe generatie. Waar Juri van Gelder zich als oud-gediende mee moet gaan meten. Maar uh, hij maakt zeker kans op een, uh, op een podiumplaats. En uh, ja, wat ik zeg. Het zou voor hem uh, een heel goed teken zijn als hij dat uh, weet te bereiken. Want dan is hij echt op de, weg, op de weg terug. Hij hekt er al een tijdje tegenaan de medaille op een, uh, op een groot toernooi. Het is sinds 2009 niet meer gelukt. Niet op een EK, niet op een WK. Hij heeft zich niet geplaatst voor de Spelen. Dus ik kan me zo voorstellen dat het voor hem wel echt heel belangrijk is. Mentale doorbraak. Is om toch weer een keer een plak te pakken. Oké, okay, dan Jeffy uh, Wammers. Hij plaatst zich op twee uh, toestelfinales. Uh, ja, uh, voor Sprong en voor Vloer. Uh, sprong, daar uh, werd hij in het geschone klassement zevende. Hè, want er mogen er maar twee per land door mm -hmm. naar de finale. Anders zou hij achtste zijn geworden en dan had hij er ook in gestaan. En Vloer, uh, daar gaat hij als zesde door naar de finale. Bij Sprong was hij zeker niet foutloos. Hij uh, maakte twee keer een, uh, een forse stap. En één keer kwam hij zelfs met zijn voet buiten de lijnen terecht. Nou ja, dat betekent een uh, forse aftrek. Dus dat betekent dat er wel het een en ander te verbeteren is uh, op, die, uh, op die Sprong. Maar ik denk dat de beste kansen voor Jeffrey Wammes toch liggen... Op op vloer. Dat is ook wat zijn trainer altijd heeft aangegeven. Ja, op sprong heeft Jeffrey Wammes altijd toch het probleem dat hij relatief makkelijke sprongen doet, waar de concurrentie echt voor, uh, ja, dat zijn dan van die kamikaze-piloten, zeggen we altijd, maar die voor echt extreem moeilijke sprongen gaan en dan het risico nemen dat het misgaat. Maar ja, het gaat vaak toch wel goed. En Jeffrey Wammes, die kan die overstap naar die hele moeilijke sprongen, maar niet echt maken. En dat heeft alles te maken met die dubbele enkelbreuk die hij in 2006 opliep. Ja. Er is toch wat uh, mentale uh, spanning en wat angst ontstaan, waardoor die dan niet het allermoeilijkste laat zien? Want ja, dat want het was ook het ooit wel dat zijn, favoriet, het was zijn favoriet onderdeel, toch? Uh, het was zijn favoriete onderdeel. Nou ja, het is wel altijd een echte allrounder geweest hoor. En uh, Vloer is ook altijd wel een, een heel goed onderdeel van hem geweest. Rekstok kan die ook heel goed. Uh -huh. Dat lukte dan weer niet in Moskou bij die kwalificatie. Maar sprong was wel het uh, toestel waarvan we allemaal verwachten dat hij daar ooit een echte medaillekandidaat zou worden. Hij heeft één keer een medaille gewonnen. Dat was in 2007 bij het EK in eigen land. Maar sindsdien is het, uh, is het niet meer gelukt. En dat heeft alles te maken met de moeilijkheid van die oefening van hem. Uh, en dat is dus een beetje het heikele punt in zo'n finale voor hem. Dus uh, worden zijn beste kansen in deze EK-finale toegedicht op het onderdeel Vloer. Waar hij uh, ja, echt een uh, heel mooi en uh, moeilijk programma heeft. Uh, en waar hij uh, ook een foutje maakte in de kwalificatie. Een uh, stapje buiten de lijnen, ook dat is natuurlijk weer aftrek. Uh, nou, als hij dat nou niet doet in die finale... en de concurrentie laat wel wat steken vallen... dan, uh, dan zou hij nog best wel wat kunnen stijgen in het klassement. Zelf had hij zoiets van ja, in zo'n finale begint iedereen weer op nul... en uh, ja, is er van alles mogelijk. Dus ook een medaille. Dus ja. wie weet, het zou wel wat zijn voor Jeffrey Wommers. Uh, ik neem aan, geen meerkampers dus... Uh, hadden we ook niemand die daarop uh, meedeed? Nee, daar hadden we eigenlijk niet. Ja, we hadden wel deelnemers... maar we hadden niet echt op finale plaatsen nee. gerekend. Een finale in de Meerkamp dat betekent dat je top 24 bent. Hè? Dus dat, uh, daar is het deelnemersveld toch wat groter. Er is er eentje die er tegenaan zat. En dat is Michel Bletterman. Die is de eerste reserve voor de finale op de Meerkamp. En uh, hij nee. miste die Meerkamp finale op slechts 400ste van een punt. Nou ja, dat is niks natuurlijk. Als je dan bedenkt dat dat 400ste van een punt is op zes toestellen. Uh, hij kan zeer tevreden zijn. Want ik denk dat er niet zoveel mensen waren geweest... die hem als een uh, Meerkamp finalist hadden gezien. En uh, ja, wellicht dus dat we hem vrijdag nog in actie gaan zien als iemand van die uh, top 24 verstek laat gaan in uh, de meerkampfinale. Ja. En dat is toch een beetje het verhaal natuurlijk van dit toernooi. Hè? Uh, Bart Deurlo is wel de ultieme meerkamper van Nederland. Die ontbreekt omdat hij in de aanloop naar het EK een blessure opliep aan zijn meniscus. ja Dat was wel echt een forse aderlating voor die Nederlandse ploeg, want uh, ja het is dan wel een individueel EK, maar ze willen daar toch ook echt als ploeg zich presenteren. Bart Deurlo zou op de meerkamp hoge ogen moeten gaan gooien. Zijn trainer heeft ooit gezegd, ja, het is een man die ooit wel eens voor de medaille zou kunnen gaan meedoen op de meerkamp. Nou, dat zou uniek zijn voor Nederland. En uh, Moskou zou zijn eerste testmoment zijn, want hij heeft de afgelopen periode grote progressie geboekt. Nou ja, goed, uh, die blessure die stroot dus goed in het eten. En datzelfde geldt voor Anthony van Aschie, die dan wel is meegegaan naar Moskou. Maar tijdens uh, de podiumtraining, de generale repetitie zeg maar, uh, geblesseerd raakte, op sprong, ook aan zijn knie. En uh, ja, dat betekende dat hij ook het EK niet in actie kan komen. Jammer, want ook hij had kansen gehad op een meerkampfinale. Dus dat waren de twee kandidaten geweest. Zit er dus niet in. Michel Bletterman dus wellicht de eerste reserve, als eerste reserve naar de meerkampfinale. Maar dat is even afwachten tot vrijdag. Ja, een beetje geluk kan de oranje ploeg dus wel gebruiken. Um, zeg, we praten al een tijdje over turnen. En de naam van Epke Zonderland is niet eens gevallen. Dat gebeurt niet vaak. Nee. Waarom doet hij eigenlijk niet mee? Kun je dat nog even uitleggen? Uh, ja, naar Epke. Die heeft er bewust voor gekozen om na de Olympische Spelen die prachtige gouden medaille even gas terug te nemen en uh, zijn prioriteiten elders te leggen. Dus uh, ja, hij, uh, hij doet het nodige om het turnen te promoten als ambassadeur van het turnen en ongetwijfeld om zijn portemonnee ook een beetje te vullen. Daar heeft hij groot gelijk in. Uh, en bovendien uh, is hij zich weer uh, op zijn studie gaan toeleggen, want hij studeert natuurlijk ook geneeskunde, moest nog wat kooschappen lopen en uh, hij gebruikt deze periode om die kooschappen te doen. En zijn doel is om er op het WK in het najaar in Antwerpen weer te staan en uh, ja, om dan uh, voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen te worden. Dat is zijn drive, zijn ambitie. Het is de enige prijs die hij nog niet heeft uh, gewonnen. En hij heeft dus bewust ervoor gekozen om het EK even links te laten liggen. Zoals bij de vrouwen bijvoorbeeld ook Celine van Gerner, hè, de andere Olympische deelnemster. Uh, dat uh, heeft gekozen. Zij heeft gezegd ik ga eventjes me op mijn studie richten en dan, uh, dan komt dat WK in het najaar en dan ben ik er weer. Ja, Celine van Gerner dus niet in actie morgen, want dan is, uh, is de beurt aan de vrouwen. Welke Nederlandse zien we wel uh, daar in de hal in Moskou? Ja, dat zijn twee onbekende namen voor het grote publiek. Chantisha Netep en Noël van Klaveren. Uh, turnsters met wie waarschijnlijk niemand echt rekening zou hebben gehouden... dat ze zich zouden kwalificeren. Ze zijn allebei meerkamsters, maar ook wel met een echt toesteltalent. Die Chantisha Netep bijvoorbeeld, die uh, werd vorig jaar nog op het uh, EK in Brussel... juniorenkampioenen opsprong, dus Europees kampioenen. Geeft wel aan wat haar potentie is. Dan is natuurlijk de vraag hoe zich dat verhoudt uh, tot uh, de senioren. Mm -hmm. Dus uh, dat is aardig om, om te zien hoe ze, hoe ze tegen dat geweld staan kan blijven. En Noel van Klaveren is uh, ook iemand die best wel tot iets in staat is, liet ze de afgelopen World Cup in Kodboes zien, waar ze twee medailles pakte op toestellen, op uh, sprong en op vloer. Is een uh, heel explosief meisje en iemand die, uh, ja, die uh, een soort mentale doorbraak heeft beleefd. Uh, had altijd een soort van wedstrijdspanning voor een grote wedstrijd en uh, daar is ze nu een beetje doorheen gekomen, in kotboes, dus uh, resulterend in twee medailles. En de vraag is nu waar dat in Moskou toe gaat leiden. Oké, okay. Edwin, Edwin Cornelissen, dankjewel voor de, jouw bijdrage over de EK-turnen in Moskou. Morgen gaat het dus verder met de vrouwen. Nieuws is er uit de Formule 1-stal van Caterham-team van de Nederlander Guido van der Garde. De fin Heikki Kovalainen keert daar terug. Hij wordt testrijder bij Caterham. En dat is opmerkelijk, want Kovalainen reed de afgelopen seizoenen voor die renstal... En moest voor dit seizoen zijn stoeltje afstaan aan Guido van der Garde. Verslaggever Louis Dekker. Goedenavond Louis. Uh, wat moeten we daar nou van denken? Ja, dat was ook het eerste wat ik vanochtend dacht. Wat moeten we hiervan denken? En Van der Garde zegt, ach ja, ik ben heel blij. Want het brengt ervaring in het team. En ik wil graag met hem samenwerken. Maar ja, ik, ik, ik hoop er het beste van. Maar het klinkt toch een beetje als... wat we nu hebben in het team het is niet goed genoeg. We hebben ervaring van buiten nodig. En uh, het, ik vind het niet zo'n goed teken eerlijk gezegd hoor. Nee, dat betekent, uh, je bedoelt, de positie van Van der Garda komt in gevaar hiermee? Ja, nou ja, ik, ik wil het niet met zoveel woorden zeggen. Maar het is natuurlijk volstrekt duidelijk dat het team voor twee jonge, betrekkelijk onervaren coureurs heeft gekozen. En er in de eerste drie races van het seizoen achter is gekomen dat het toch wat minder goed gaat dan ze hadden gehoopt. Sterker nog, ze rijden stijf achteraan. Ze verliezen het ook van de concurrent, hun enige echte concurrent... het andere achterhoede team, Marussia. Dus het team moet voorwaarts. En de terugkeer van Kovalainen kan ik maar op één manier uitleggen. Uh, met z'n tweeën redden ze het niet. Er moet iemand bij die ervaring heeft. Maar ja, in de Formule 1 werkt het niet zo... dat iemand met ervaring tevreden is met een testrol op de vrijdag. Dus ik denk dat dit niet het hele verhaal is. Nee, dan betekent zo'n testrijder, Kovalainen in dit geval... Die gaat testrijden en na verloop van tijd uh, wil hij toch zelf laten zien en eist hij zijn stoeltje op. Iedere coureur wil niet testen, maar gewoon racen op zondag. En uh, ja, het, het, dat is toch uiteindelijk waar het om draait. Dus ten koste van wie, ik weet het niet, maar het blijft iets wat eigenlijk in de Formule 1 nooit gebeurt. Dat iemand die ervaring heeft bij een team als dit terugkeert om het team ho hogerop te krijgen... Ik kan me er nog iets bij voorstellen als het zou gaan om Ferrari of McLaren of Red Bull... die een ervaren coureur erbij halen voor het testwerk. Maar bij Caterham, ik, ik zie hem niet, niet 1, nee, 2, 3. Maar blijf. misschien, ja, ik hoop dat ik het verkeerd heb. Van der Garde heeft natuurlijk ook een, een, een collega slash concurrent. Hè, die Charles Pieck, eh, kan het ook zijn dat hij misschien de klos is? Ze zijn allebei de klos, althans op de vrijdag. Alleen de eerste die de klos is, is Guido van der Garde. Want die rijdt komende vrijdag niet. Die moet meteen plaats maken voor koverlijnen. Nou is dat, ja, het klinkt erger dan het is. Want het dragen van Caterham is, ze, ze hadden al twee testrijders. Nu hebben ze er dus drie. Dat is op zich al heel merkwaardig. Maar goed, eh, wat was er met Van der Garde aan de hand? Die zou sowieso komende vrijdag al niet rijden. Omdat hij plaats zou moeten maken voor een van de andere twee testrijders. Dus het wordt een beetje ingewikkeld zo. Je moet je eigenlijk voorstellen dat Caterham op dit moment vijf coureurs onder contract heeft. Dat zijn er een tikkie veel. Uh, aan het eind van de rit is het volstrekt duidelijk. Haal je Kovalainen erbij. Dan heeft dat meer impact voor de andere twee teamgenoten. Voor de twee die nu in die stoel zitten. Want ja, het is meer een bedreiging. Het is echt een serieuze coureur met ervaring die zelfs een Grand Prix heeft gewonnen. En die komt echt niet alleen maar naar een team voor de lol voor een klein klusje erbij. Maar hoe zit dat, Louis? Uh, van der Garde, Guido van der Garde, heeft natuurlijk toch gewoon een contract getekend. Die heeft toch zijn geld ingebracht met die uh, rijke schoonvader van hem. En die heeft toch getekend voor één jaar Formule 1 seizoen? Ja, ja. En die contracten zijn altijd ontzettend waterdicht. Op papier. En bedoel, laten we het, uh, ervan uitgaan dat alles gaat zoals men hoopt dat het gaat. Maar ja, het zou niet de eerste keer zijn hoor, dat een contract toch in de praktijk minder waterdicht is, minder hard is dan het lijkt. Hij heeft drie kies achter de rug van de garde. Hij heeft geen rare dingen gedaan, geen fouten gemaakt. Niet, uh, hij is niet vaak van de baan geschoten, we hebben geen grindbakverhalen. Dus dat heeft hij op zich best aardig gedaan. Maar uh, hij was niet snel genoeg, hij was altijd de langzaamste ook de langzaamste van de langzaamsten, heeft ook toegegeven... ja, nou, ik moet nog een hoop leren, dit is onderdeel van het leerproces... en de volgende keer zal het allemaal nog een stuk beter gaan. Ja, dat is heel eerlijk van hem, maar het is natuurlijk niet de boodschap... die je na nou drie Grand Prix wilt delen met het volk. Je zou liever zeggen, goh, ik heb mijn best gedaan, ik heb één race het heel goed gedaan... ik heb één race een fout gemaakt, maar uh, uh, ik, ik, ik spat van het scherm. En bij Van der Garde is het probleem vooral, hij heeft geen fouten gemaakt... maar hij is ook absoluut niet opvallend bezig. Hij doet mee, hij hobbelt mee... en dat is het. En het moet natuurlijk meer worden. Ja, en dat kan dan komend weekend in Bahrein. Dat is een race die altijd beladen is, toch? Ja, ja, Bahrein, ja. Autosport en Bahrein. Dat, dat is een, een historie. Er is veel protesten. Zijn er zijn allemaal cartoons van Bernie Ecclestone... de oppergod in de Formule 1... die met de lokale organisatie handjes schudt... en dan bloed aan zijn handen heeft. Dus ja, de symboliek druipt er vanaf. Er zijn natuurlijk protesten... Uh, er is een race. Die race is bij voorbaat overschaduwd door alles wat daar nog steeds aan de hand is. He, de Formule 1 is toch, toch niet voor iedereen even logisch daar. Maar goed, de race zelf. Laten we daarmee uh, in ieder geval uh, eindigen. De race zelf zal voor Van der Garde ja, een beetje, denk ik, gaan lopen. Zoals de afgelopen races ook gingen. He, het is kansloos na, bijna om punten te, te scoren. Er moeten hele rare dingen gebeuren. Wil het ineens een stuk beter met hem gaan. Er is wel één puntje, één stukje licht aan het eind van de tunnel. Er komen updates, upgrades aan bij Caterham, bij het team. Die komen vanaf de Grand Prix van Spanje over een paar weken. De eerstvolgende Grand Prix en dan willen ze de sprong naar voren maken. En zo kun je uiteindelijk ook de komst van Kovalainen een beetje in perspectief plaatsen. Die komt namelijk die testrol doen komend weekend, maar ook de komende weken. En vooral richting de Grand Prix van Spanje, want dan willen ze de grote sprong voorwaarts maken... Daar hebben ze het al maanden over. Maar ja, het probleem is, er zijn nog tien teams. Die krijgen ook upgrades, updates, et cetera. Ik hoop er het beste van. Maar ik vrees als Caterham een halve seconde sneller wordt... dat de anderen dat ook gaan doen. Maar het kan dus ook zo zijn dat Guido van der Garde... dit weekend al zijn laatste Grand Prix rijdt. Ja, nou, laat mijn vingers er niet aan branden. Maar alleen maar zeggen... Goh, leuk, Heikie, dat je erbij komt. En ik verlang er naar om met je samen te werken. En ik heb er zin in. Dat heeft Van der Garde vanochtend getwitterd. Ja, dat is toch een beetje alsof jij de nieuwe spits van Vitesse wordt... volgend seizoen en na drie duels komt Boni terug. Ja, vind je het dan leuk dat hij terugkomt? Of is er dan iets anders aan de hand? Ik kan me niet voorstellen dat dat het hele verhaal is. Dus uh, hij zal moeten knokken. Hij heeft een concurrent erbij die hem op papier gaat helpen... maar die in de praktijk wel eens heel bedreigend zou kunnen worden. Een mooie vergelijking uh, door Louis Dekker. Louis, dankjewel. Uh, de Nederlandse motorsportwereld zoekt al jaren naar een nieuwe held. Een coureur als Wil Hartog of Hans Paan... die het Titi-circuit van Assen weer eens een keertje in vuur en vlam zet. Steeds meer kenners zijn ervan overtuigd dat Michael van der Mark die nieuwe held is. De Rotterdammer is pas 20 jaar en behaalde dit seizoen al twee podiumplaatsen. Over anderhalve week tijdens het WK Superbike in Assen... doet hij een gooi naar de overwinning... Vanmiddag was er een persconferentie en de reportage is van Ragnar Niemeijer. Assen gaat als de laatste bocht de goed gaat. Een nieuwe Grand Prix winnaar op eigen terrein krijgen. Daar komt hij aan. Hans Spaan als eerste door de fiets voor Alex Privile. Het is de zomer van 1989. Hans Spaan wint voor een uitzinnig publiek de TT van Assen. In de 125 CC-klasse. En dat is waar Motorrace Nederland naartoe wil. Maar ja, inderdaad, als we publiek over de hekken krijgen, als we op de banken krijgen, dan is de job wel geslaagd. Dan is de missie geslaagd. Barry Veneman, verantwoordelijk voor talentontwikkeling in Nederland. Glorieus moment voor de 30-jarige kastinkommer. Die 20 punten pakt en het volk werkelijk uitzinnig maakt. Zoals ook zijn vrouw Mieke. U ziet dat daar. En de begeleiding van de Het woord uh, held is vandaag een keer gevallen. Uh, in het verleden vaak genoeg. Maar is er zicht op een held? Ja, zeker zicht op een held. Met Michael van der Mark hebben we een held. Ik denk dat hij het zo uit mag drukken. Twee wedstrijden gereden, twee keer podium, uh, uitzicht op, op winst. Ja, dan ben je wel een held. Ja. En ik denk ook dat het Nederlands publiek en ook de andere rijders hem wel uh, geaccepteerd hebben als held. Ja, want ik hoorde je daar iets over zeggen. De mensen zetten s'nachts weer de tv aan. Ja, nou, ik denk dat elke sport heeft gewoon, uh, gewoon zoiets nodig. Je hebt gewoon iemand nodig waar, waar sporters tegenop, tegenop kijken, waar mensen graag naar kijken, die, die show levert. En de eerste wedstrijd was Australië. En, ja, en je hoorde reacties gewoon dat mensen. Ja, het is interessant, we hebben Nederlanders erbij. Ik ga weer kijken. Ja. En dat is wel bijzonder. Dat is de laatste twee jaar toch wel, wel echt minder geweest. Ja, ik ben een beetje terughoudend altijd. Ja, het gaat gewoon heel erg goed dit jaar. En natuurlijk ja, gaan mensen dat zeggen. Maar het gaat gewoon beter dan we hadden verwacht. En we zijn heel erg blij met alle prestaties. En ik hoop dat we in Assen ook gewoon een goede prestatie kunnen leveren. We moeten even duidelijk hebben. Heeft de Nederlandse motorsport een held nodig? Ja, het is natuurlijk wel altijd goed dat, dat er een Nederlander op hoog niveau goed meedoet. En ja, dat, dat drijft ook iedereen zeg maar, om te kijken, om, om de sport te gaan beoefenen. Dus ja, we hebben het nodig. Ja, en jij bent gaarne bereid om de rol van held op je te nemen als het zo uitkomt? Ja, held, held. Ik, ik, ik doe gewoon mijn best. Sta ik wel te praten met de man met de meeste potentie? Durf je dat wel hardop te zeggen? Nee, ik ben altijd, altijd een beetje terughoudend. Uh, ik, ik doe mijn best. Uh, ja, het, op het moment gaat het gewoon onwijs goed. En, ja, alles loopt lekker. Zelfs zit ik ook goed in mijn vel. Dus, ja, dan komen de prestaties ook, ook wat makkelijker. En, ja, ik hoop dat we gewoon zo verder kunnen gaan. Derde plaats, tweede plaats. Het werd al gezegd in de eerste twee races van het seizoen. Dan komt Assen eraan en dan wil iedereen aan eerste plaats. Is dat ergens linksom of rechtsom haalbaar of is dat onmogelijk? Het is zeker niet onmogelijk. Maar we zijn realistisch. We willen voor de top 5 gaan. En ja, de eerste twee podiumplaatsen ja, die waren gewoon super. Die hadden we niet verwacht. En ja, en als we de Asse top 5, dat, dat is realistisch. En daar doen we alles voor. Als je het hebt over helden, kom je vanzelf uit bij Wil Hartog. Ja, je blijft je leven lang de eerste Nederlander. Die zeg maar de Koningsklasse noemden ze dat toen. De 500cc gewonnen heb. Dat is voor mij dan als mens ook nog steeds de mooiste dag van mijn leven. Ook Hartog weet het zeker. Michael van der Mark zou het wel eens kunnen gaan maken... in het WK supersport. Ja, daar ben ik zelf ook van overtuigd. Dat heb ik net naar Ronald ten Katen ook gezegd. De teambaas? Ziet... Ja, de teambaas. En daar zie je dus duidelijk in, hij heeft het in zich. Hij heeft de agressiviteit op de baan en de rust buiten de baan. En er zit een knul aan te komen waarvan ik zeg... de mogelijkheden zijn er. En zoals ik zo pas al vertelde, het fundament is aanwezig. Maar dan? Je moet doorzetten, maar dat is een lange weg. Net wat ik zeg, ik had ook tien jaar werk voordat ik de TT won. En bij Michael uh, moet je over twee jaar maar eens verder kijken. Dan verwacht ik zeker dat hij in de Superbike zelf meedoet. En de stap daarna is MotoGP. Maar dat heb je niet meer in eigen hand tegenwoordig door middel alleen van je talent. Er is nog wat anders nodig: organisatorisch, technisch materiaal en financieel. Wat is je doel? Uh, wil Hartog zegt hij moet gewoon richting de MotoGP. Het allerhoogste in het Grand Prix-circus. Ja, natuurlijk dat is iedereen het doel, maar op het moment zit uh, ik in de week als supersport, gaat het goed. En, ja, op het moment is mijn doel eigenlijk om, om wereldkampioen te worden en ja, daar zal ik alles aan doen. Ja, houd dat de Steve. Hij is over de hek gegaan. Ja, ook zo dicht mogelijk bij de nieuwe held van Assen te komen. Mm -hmm. En de nieuwe held was Hans Spaan in 1989, de laatste Nederlandse winnaar op het circuit van Assen. new car but the price ain't right <laughs> ain't that cold be a damn flat cheaper yes it would start riding the bike huh. listen they're making milk out of powder yeah they are got the baby crying poor baby they know what that stuff is It's gone up higher, yeah. yes it is, got the parents line, I'll meet you tomorrow. Lord, it's a real mother for ya, yeah, make you wanna run for cover, yes yeah. it will, and if you look you will discover, yeah, Lord, it's a real mother fire.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 Motherfucker, oh, yeah, yeah. oh, get out of here! My goodness Too cold Cold-blooded, cold-blooded I'm telling you the truth Let me stop here at this gas station uh, uh, Give me three gallons of low lead I'm full of nothing else I better stop and give me two hot dogs And a strawberry soda Johnny Guitar Watson, a Real Motherfucker. Een Nederlandse ijshockey, ijshockeyer in de NHL. Het kan zomaar gebeuren. Mike Dalhuizen heeft namelijk een contract getekend... bij de New York Islanders. Een van de twee NHL-teams uit New York... Dalhuis is 24 jaar en speelt het afgelopen seizoen voor een universiteitsteam in Connecticut. De komende tijd wordt hij gestald bij de Bridgeport Sound Tigers, een filiaal van de Islanders. Mike, goedenavond. Hallo, goedenavond. En van harte gefeliciteerd, de contract bij de NHL-club, ja dat is een droom toch? Ja, dat is mijn, hele, mijn droom al geweest uh, mijn hele leven. Dus uh, het, is, uh, het is echt uh, unbelievable voor mij dat het nou eigenlijk waar komt en, en hoe, hoe komt dat zo? Hoe komt die NHL Club de New York Islanders bij Mike Dalhuizen uit Nederland? Nou, uh, ja, ze zijn al uh, heel ja, ik zit natuurlijk al best wel lang in Amerika met de ijshockey en uh, ze, ze komen naar veel wedstrijden toe als ik uh, ja, als ik thuis speel, dan uh, is het niet zo ver van New York af, dus dan komen ze meestal kijken en uh, er waren nog een aantal andere teams die geïnteresseerd waren. Uh, het ging tussen Anaheim, uh, Anaheim All Ducks, uh, Minnesota Wild, Dallas Stars en New York Islanders. En uh, ja, vorige week waren we in Pittsburgh en onze laatste wedstrijd was afgelopen. En toen werd uh, ik meteen opgebeld door al die teams. En uh, ik heb dan een agent die dat allemaal regelt voor mij, dus ik had het doorgegeven aan hem. En uh, ja, dus uh, gisteren uh, moest ik besloten, uh, besluiten met wie ik wel. En uh, ja, ik heb wel wat uh, min voor minder geld gekozen, maar uh, w w vanwege de opportunities die ik in, uh, in New York krijg. Uh, natuurlijk had ik ook naar andere teams kunnen gaan, maar misschien dat ik daar langer had moeten zijn uh, in de tweede divisie dan om naar boven te komen. Ja, ja. Uh, in de NHL. Maar, maar New York zei, als je bij ons komt, uh, weet je wel geven wij jou heel snel een kans om uh, de line-up te maken in, in de National Arc League met... Uh, dus dan hoef je niet te lang in de e te blijven. Dus. Je, je kon nog kiezen ook, maar vertel eens even: je zei ik speel al een tijdje in Amerika. Uh, leg eens uit, hoe is jouw carrière verlopen tot aan nu? Ik, kom uit, uh, ik ben begonnen in Nijmegen. Ik heb uh, tot ik tien jaar ben in Nijmegen gespeeld. Toen heb ik één jaar daarna in de Bos gespeeld. Toen ben ik met mijn medefamilie familie van huis naar, naar Canada toe. En uh, heb ik uh, zes jaar in Canada gespeeld. En dat heb je voor het ijshockey gedaan. Daarvoor ben je naar de Canada gegaan. Ja, ik was uh, toen ik jong was uh, met een paar vrienden van mij, uh, Tom van Apeldoorn en, uh, en uh, een paar andere jongens ik vaak naar Canada toe voor Roger Nielsen's ijskiekamp. En uh, ja, van, van, uh, van, van toen vonden we Canada heel mooi en we wisten als ik... Uh, in de future een future met ijshockey wel hebben, dat ik natuurlijk in Nederland niet zo'n goede plek is om herkend te worden, dus ben ik helemaal van met mijn hele familie, mijn zusje, mijn moeder en mijn vader en toen heb ik daar een beetje heel veel geontwikkeld en toen ben ik daarna gestart naar de USHL, de United States Hockey League is dat. Heb yeah. een jaar in Chicago gespeeld, daarna twee jaar in Lincoln, Nebraska en nu vier jaar al op school hier dus. So. Ongelooflijk, je hebt al een hele carrière eigenlijk achter, achter de rug. En je hele familie eh, eh, doet dus met jou mee eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Zonder hun uh, heb ik echt uh, nooit een kans gehad. Dus uh, ik ben heel dankbaar voor alles wat ze voor mij gedaan hebben. Anders, uh, ja, wie weet, zat ik waarschijnlijk nog steeds in uh, Nederland... en had ik uh, deze kans nooit gehad. En dan kom je uiteindelijk bij de New York, New York Islanders terecht. En dat is dus ook voor hun een uh, prachtige beloning... Um, je kon dus kiezen uit een aantal clubs. Uh, ja, voor ons natuurlijk moeilijk in te schatten. maar heb jij zoveel talent? Um, nou weet je wat, ik, ik wil niet opscheppen over mezelf, maar um, wat, wat uh, de mensen zeggen over mij is dat... Er zijn niet veel spelers die zoals ik speel. Uh, weet je, ik ben niet bang om uh, te vechten. Ik vecht, uh, ik vocht in, in Lincoln, vocht ik best veel. En, uh, maar meestal, die, de spelers die, die, die, die willen knokken... die kunnen niet, zoveel, uh, niet zo goed ijs op. Die zijn gewoon hele, hele grote, sterke jongens... die op schaatsen staan. En die, die, die krijgen misschien twee of drie minuten... per wedstrijd ijstijd. Dus, en, en hun zeggen... Ja, weet je, je bent snel, je durft te vechten... je hebt goede handen, je kunt powerplay... Penalty kill, uh, dus uh, hun zei dat ik... well-rounded ben. Uh, Oké. Okay. Dus. Maar het is dus ook belangrijk... Daar dat je goed kan knokken? Nou, niet belangrijk dat ik... Het is niet zo dat ik alleen maar op de bank zit... en als er een tijd moet, dat, dat, dat ze mij erop sturen. Maar als, ik bijvoorbeeld, als er bijvoorbeeld iets gebeurt, dan, dan, uh, ja, dan ga ik wel uh, ja. erachteraan. Want maar dat, het, dat ja. is dus kennelijk belangrijk voor een ijshockeyer in de States. Ja, per team heeft iedereen die wel nodig. Maar weet je, <laughs> wat ik net zei... Iedereen uh, die heeft alleen maar van die hele grote beren die uh, niet zo goed kunnen ijzokkeen, maar wel heel sterk zijn. Dus het is dus goed als je iemand hebt die ook kan ijzokkeen erbij. Ja, um, Wij uh, moeten het doen met een paar wedstrijden van Nijmegen en uh, Geleen. en uh, we, zitten, we doen mee aan het WK voor B-landen. Jij gaat spelen in de NHL, de National Hockey League. Dat is echt enorm groot, hè? Ja, dat is het hoogste wat je kan halen. Ik, ja? moet, eerst het jaar, ik moet eerst het jaar beginnen in de AHL, dat is van de American Hockey League. En dan uh, vanaf daar ja dan, dan word ik uh, krijg ik een kans om uh, een naam te maken in de NHL. Ja, maar zover is het dus inderdaad nog niet. Je wordt eerst even gestald en dat heb je ook allemaal uit onderhandeld. Ja, ja dat is allemaal, uh, dat is allemaal normaal. Zo weet je. Het is, het is uh, niet echt. Of je moet echt een, uh, een jong supertalent zijn van 18 die ze gelijk naar de NHL brengen, weet je wel, en dan doen ze echt alles eraan om uh, om je meteen met eh, zo'n soort Sidney Crosby of Ovechkin of uh, Matt Duchesne, weet je, maar van die... Dat zijn echt top toptalenten ter wereld, eh. maar uh, meestal moet je wel eerst in uh, American League spelen. Voordat je dan uh, een kans krijgt, maar bijvoorbeeld als er een, als er een uh, bestuur of zo in de NHL zit, dan roepen ze mensen op van het team. Dus maar een uurtje vanaf New York vandaan, waar ik ga spelen, dus ik zou zo bijvoorbeeld... Uh, Vrijdagochtend een telefoontje kunnen krijgen dat ik die avond moet spelen. En dan, uh, ja, dan stap ik de auto in en dan, uh, ja, dan ga je moet ik spelen. Zeg, uh, ja. volgens mij uh, zijn er geboren Nederlanders al eens doorgedrongen tot de NHL? Of ben jij zometeen de eerste? Uh, so, wa van wat ik weet uh, ben ik de eerste. Er zijn wel bijvoorbeeld mensen van de ouders Nederlands zijn. Want ik had, dat is gehoord, uh, Wien van Dorop of zo, een uh, -key. Mm -hmm. Maar. De eerste Nederlandse opgegroeide jongen die NHL helpt. Ja. En daar zijn we natuurlijk enorm trots op zometeen als je dat gaat halen. En ga je dan ook voor het Nederlands ijshockeyteam spelen of is dat echt uh, te min voor jou zometeen? Nee, nee, nee, ik speel al voor het Nederlands ijshockeyteam en uh, ik, wou, ik wou dit jaar ook mee. Maar ja. vanwege met, zo, omdat ik zo ver ging met mijn eigen team, kon het helaas niet. Uh, Oké. Okay. Nee, ik, ik vind het altijd heel leuk met, met het Nederlands team. Uh, Weet je, ik denk we worden heel goed in, uh, in de toekomst. Want ja, we hebben goede spelers. En, uh, en ik denk dat we over een paar jaar echt uh, een kans kunnen maken op, op goud. En dan naar uh, de grote pool toe, weet je, met, tegen Canada en zo. En uh, het is ook altijd leuk om terug te gaan. Want uh, alle jongens waar ik mee gespeeld heb toen ik heel jong was, dat is. Uh, ja, die zie ik al wel. Die zie ik al neer. Nou, uh, Mike, uh, uh, hartstikke bedankt. Ik wens je heel veel dankjewel. succes daar. Uh, in, We gaan het zeker zien en horen. als je daadwerkelijk de eerste minuten hebt gemaakt in de NHL. Uh, Dank je wel. Mike Dalhuizen was dat uh, vanuit de Verenigde Staten praten over voetbal nu. VLFL Wolfsburg verspeelde gisteren de laatste kans om het seizoen nog wat glans te geven. De ambitieuze Duitse club ging in de halve finales van het bekertoernooi met liefst 6-1 onderuit tegen Bayern München. Opnieuw een teleurstellende ervaring dus voor Bas Dost. Vorig jaar nog topscorer in de Eredivisie. Nu bankzitter bij een Duitse middenmotor. Tegenover verslaggever Angelo Terwiel vertelt de aanvaller... hoe zijn eerste seizoen in Duitsland tot nu toe is bevallen. Het was wel erg aanpassen, uh, ver weg van je huis natuurlijk, ver weg van Nederland. Drie trainers in één seizoen, dus uh, ja, dat was wel uh, pittig. Maar ik ben inmiddels wel uh, aardig thuis hier. Hoe komt het? Wat is het voor club? Want drie trainers in één seizoen, dat gebeurt niet elk jaar, laat ik het zo zeggen. Nee, er wordt hier gewoon uh, heel veel verwacht. De, de verwachtingen zijn erg hoog, we hebben een erg goed team... Uh, alle spelers bij ons in het elftal verdienen ook veel geld... Uh, ten opzichte van andere verenigingen in, in, in de Bundesliga. Dus ja, mensen verwachten veel van ons. En als je dan na uh, wat was het, acht wedstrijden op uh, iets van acht punten staat... ja, dat is te weinig. Even terug naar het begin hier in Duitsland. Hoe, hoe verliep de aanpassing? Je komt vanuit de Eredivisie, Herenveen. Dan maak je best een grote stap naar ja, toch de kampioen van de Bundesliga van 2009. Mm -hmm. Fysiek, hoe gaat dat? Ja, hoe gaat dat? Dat, dat, dat was echt, uh, echt ongelooflijk. Ik, uh, ik had veel verhalen gehoord over Felix Magath over zijn manier van, van trainen. En Daar had ik echt heel veel over gehoord. Dat je natuurlijk wil weten waar je aan toe bent. Maar wat, <laughs> wat ik vervolgens heb meegemaakt, dat, uh, dat sloeg alles. Ja? ja? Ik heb het er dus straks ook met je over gehad dat ik uh, gekost heb uh, uh, tijdens trainingen. En, uh, Nee, ik ben heel diep gegaan. Ik ben heel diep gegaan. En, uh, ik had op een bepaald moment had ik ook een gigantische baat, uh, baat staan, omdat ik gewoon niet meer de kracht had om mijn baat eraf te halen. Maar nee, dus echt, uh, dat was echt pittig. Kun je zeggen, ondanks het feit dat je dan eigenlijk over het hele seizoen genomen vooral uh, ja, wisselspeler bent geweest, dat je voetballend wel vooruit bent gegaan? Ja, vooral wisselspelen ben ik geweest. Ik heb uh, dit eerste seizoen zelf onder Maga eigenlijk alles gespeeld. Mm. Ik ben daar twee keer geblesseerd geweest, twee wedstrijden. Die, die heb ik allebei niet gespeeld. Maar voor de rest heb ik alles gespeeld. Toen kwam de nieuwe trainer, heb ik ook alles gespeeld. Dus ja, vooral onder deze trainer ben ik wisselspeler. Ja. En dat, dat, is, dat, dat is een feit. Maar ja. ja, je hebt stand... ook een blessure gehad. Daar ben je er lang, langer door uit geweest, een poosje. Ja, maar dat is geen excuus voor nu dat ja. ik op de bank zit. Maar in, in ieder geval in het begin heb ik alles gespeeld. Ja. Maar ben jij nu een betere voetballer dan een jaar geleden? Nee, ik denk dat ik op, op voetballend gebied uh, totaal niet vooruit ben gegaan. En ik denk dat ik op uh, fysiek gebied wel vooruit ben gegaan. En dan vooral in de duur, duurvormen. Kijk, uh, als jij uh, twee keer in de week een uur lang moet lopen in het bos... omdat je conditie niet goed genoeg is volgens de trainer... Ja, dan, dan wordt dat vanzelf beter. Dus dat is, nu wel, uh, dat is nu wel degelijk beter. Maar voetbal op zich en de, de, de, uh, de loopacties voor de goal... en de, de dingen die, waar ik goed in ben, ja, die zijn absoluut niet beter geworden. Nee. Maar dat moet wel. Dat moet wel, ja. dat moet wel. Maar er zijn ook uh, heel veel mensen die tegen mij zeggen... Ja, kijk, het is een eerste jaar in de Bundesliga, laat dit nou maar even gebeuren. en het, dat, dat, dat komt allemaal wel en volgend jaar is zo'n jaar. Maar zo, zo denk ik er niet over. Kijk, uh, nogmaals... In de winterstop stond ik er goed voor. En nu, nu word ik een beetje gezien als, net wat je net zegt, als een bankzitter. Het was toch de topscorer van, uh, van de Nederlandse competitie... die nu op de bank zit in, uh, in Duitsland. Ja, dat was niet de bedoeling. En dan zeker niet bij Wolfsburg. Want stel dat jij van Heerenveen naar Bayern München was gegaan... dan zou je het misschien nog eerder accepteren dat je op de bank zit, of niet? Ja, maar dat, ja, dat zeg je goed. Dat is ook een bewuste keuze van mij geweest om naar een club te gaan... waar ik zou gaan spelen. Ik wou niet direct naar een club toe gaan met, uh, ik weet niet of we goede spits zijn en dat ik dat moest, maar, maar moest zien of ik zou spelen. Het dus was een bewuste keuze. En ik heb mezelf in de basis gespeeld. En, en, dus dat is, dat is hartstikke goed allemaal. Maar nu, nu is het uh, voor mijzelf natuurlijk ook heel vervelend. Hoe nu verder en uh, hoe gaan we dit aanpakken? Bas Dost, we zullen het merken hoe hij het gaat aanpakken. We gaan weer terug naar de Waalse Pijl. In een van haar eerste koersen met Koos Moerenhout als ploegleider... Won Marianne Vos vandaag de Waalse Pijl. Oudrenner Moerenhout heeft het Rabobank-vrouwenteam onder zijn hoede. En dat is een van de weinige wielerprojecten die de bank nog sponsort. Steven Dadeboud reed met ploegleider Moerenhout mee in de Waalse Pijl... vlak achter het door Vos aangevoerde peloton. Uh, Laat de Waalse Pijl maar komen. Dat is... Uh... Nou ja, dat is het beste gevoel voor een wedstrijd, denk ik. En uh, ja, ik heb natuurlijk de, de wereldbekerleiding, dus er is wel uh, ja, een bepaalde verwachting, een bepaalde druk. En ik heb hier in het verleden al goed gepresteerd, maar voor mezelf weet ik dat het gewoon weer een nieuwe koers is. En uh, ja, dat uh, iedereen weer gelijk de kans heeft. Ik ben hier vandaag ook om Koos Moerenhout te volgen, jouw ploegleider. Uh, je hebt al een paar wedstrijden met hem gedaan. Hoe is de samenwerking tussen jullie? Ja, gaat heel goed. Ik ben uh, heel blij met het als ploegleider. Wat zijn, wat zijn zijn pluspunten, zijn kwaliteiten? Um, nou, hij is uh, in eerste instantie heel betrokken bij de Rensers, uh, communicatief heel vaardig, weet, weet wat er speelt in de koers. Dat is natuurlijk prettig uh, met zijn ervaring, maar hij kan dat ook gewoon goed overbrengen en uh, de rust bewaren en, uh, en, en ons motiveren. Hallo Marianne, kun je mij horen? Hallo, Le départ. Nou ja, het echte werk is eigenlijk uh, gedaan. Hè. Het zijn vooral de, de voorbereidingen die we doen. Zorgen dat uh, ze in staat zijn om hier uh, goed voorbereid aan het vertrek te komen. Ja, en als je eenmaal echt in de koers zit, kun je uh, niet heel veel meer doen hoor. Dan is het uh... handje op het stuur en rijden. Ja, dan is het handje op het stuur aan het rijden. Inderdaad, uh, bij calamiteiten zorgen dat je, uh, dat je er bent. Uh, nou ja, goed. Zorgen dat alles goed komt. Gaalpartij. Ja. Attention, schutten in le bulletin. Argo's, uh, Rigel de USA, de Pasta. Je had het nog niet gezegd of het ging al fout? Ja, we hadden gelijk een uh, volpartij en dan is uh, voor ons altijd zaak uh, ja, om Sam in stelling te brengen. Hè? Dus uh, die uh, springt er gelijk uit met, met wielen om te kijken of dat er iemand voor ons bij ligt. Maar dat was niet zo? Nee, was niet uh, het geval. Dus we nemen nu weer uh, onze plaats in de caravaan in. En dat is, uh, voor ons een hele gunstige, want we rijden als eerste auto omdat we Marianne als leider in de wereldbeker hebben. We rijden door het Waalse land. Twee rondes van 65 kilometer worden er gereden. Twee keer de muur van Hoei op. En ja, zoals je zegt, we zitten op pole Position. position fight position is We zijn de eerste keer de muur van Hoei gepasseerd. Wat de situatie hier koos. Nou ja, er zijn 20 renners blijkbaar voorop nu. Uh, we hebben nog niet exacte informatie doorgekregen op de koersradio, maar Marianne Vos die zit er in ieder geval bij. Maar of dat er nog meer van ons ploeg bij is, uh, zitten, dat is nog even afwachten. Het ligt behoorlijk uit elkaar nu. Dus het is even te zien waar iedereen zich nu bevindt. En, ja, wij zitten nu een beetje achter een laatste groep te rijden, dus uh, wij hopen ook snel naar voren te kunnen. Oh, ik, uh, we mogen naar voren. Dus uh, even gaan kijken. Juryauto, ruimpje gaat open, handje eruit. We gaan nu langs het groepje van ongeveer 20 man, 20 vrouw, gelosten op weg naar voren naar de groep van Marianne Vos. Hier zie je niks, je ziet uh, het volk, je ziet uh, de sensatie, maar uh, je ziet niet meer wat er in de finale gebeurt en waar je coureurs uit hangen. Het is het wachten op de radiotour, dat zij het oproepen. Ja, het is nu inderdaad gewoon afwachten wat het, uh, ja, wat, wat het resultaat is. Wij zitten nu op 200 meter en ik denk dat uh, de winnaar al bekend is. Marianne Vos, victoire de Marianne Vos. Marianne Vos, tweede. Allemaal... gewint. Uh... Mooi. Het zit altijd zeer Alsof dat je nou wint of, uh, of tweede wordt. Ja, je komt gewoon, uh, gewoon leeg boven. Maar ik moet zeggen, het is wel een uh, veel beter gevoel als je wint. Dan steek je toch met uh, heel veel uh, genoegen je handen in de lucht.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 En ik voelde me onderweg goed. Ja, dan, dan wil je ook heel graag het werk van de ploeg afmaken. Jij vindt het een mooie koers. Een, een erg mooie koers, zei je vanochtend zelf. Zelfs, Je wordt nu voor de vijfde keer word je eerste. Ja, is deze nog bijzonderer dan de andere? Of hoe, hoe, hoe werkt dat in jou? Je staat altijd maar bovenaan het podium. Hoe zit dat? Nou ja, nummer vijf is wel heel bijzonder natuurlijk. Uh, ja, het is altijd gaaf om te winnen. Ik sta er nu in de, in de leiding van de wereldbeker. en ja, Dan krijg je ook gewoon de koers met de ploeg op je nek, als favoriet starten... dan weet je dat je de verantwoordelijkheid moet nemen in de, in de wedstrijd. En uh, ja, als dat dan ook gewoon goed gaat en het uiteindelijk uh, kunt afmaken... dan is die voldoening heel groot. De voldoening blijft groot. Winnen blijft lekker voor Marianne Vos. En ze blijft het dus ook doen. Steven Daleboud maakte de reportage... Uh, Komt net nieuws binnen over Turner Entry van Asche. We hoorden eerder deze uitzending dat hij uh, tijdens de training maandag uh, geblesseerd raakte. En dus uh, niet kon meedoen aan het uh, EK turnen in Moskou. Nu blijkt dat uh, Entry van Asche zijn voorste kruisband van zijn rechterknie heeft gescheurd. En uh, hij is dus zeker voor een paar maanden uit. Uh, vervelend nieuws voor de Nederlandse Turner. Het uh, Duits voetbalbekerfinale gaat tussen Stuttgart en Bayern München. Stuttgart plaatst zich vandaag voor de finale in Berlijn... door een overwinning van 2-1 op Freiburg. En dan in Engeland is er gevoetbald voor de competitie. West Ham United, Manchester United, werd 2-2. Van Persie maakte de gelijkmaker een kwartier voor tijd... En uh, United zag City ietsje dichterbij komen. Want City won vandaag van Wigan Athletic. Door een doelpunt van TVS met 1-0. Fulham Chelsea werd 0-3. kop. is Manchester United 81 punten uit 33. Manchester City 68 uit 32. En Chelsea heeft 61 punten uit 32 wedstrijden in Italië. is ook gespeeld voor de beker, De Coppa Italia. internationale Aas Roma 2-3. En de eerste wedstrijd werd 1-2. Dus Aas Roma door naar de finale tegen Lazio Roma. Dat is een mooie wedstrijd. Op 26 mei de finale. De twee Romeinse ploegen tegen elkaar. En Anderlecht wint voor het eerst tijdens de play-offs wedstrijd. 3-0 werd het tegen dit was het zometeen, is het uh, met op het op morgen met Kees Schimberg. Fijne avond. Dit is een historisch moment. We hebben zojuist met elkaar een akkoord van vertrouwen gesloten. Op dit moment is het ook zo dat de meeste pijn door de crisis is neergelegd bij de burgers. En de overheidsuitgaven zijn ook sinds de bankencrisis gestegen met 35 miljard. En die zullen de komende jaren ook nog eens met 20 miljard stijgen. Het wordt tijd dat de overheid in eigen vlees verder gaat snijden. Op termijn is er niks opgelost.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 Dit is Radio 1.